Ik, ik, heb, ik heb vandaag een, uh, een hele... Ik, tenminste, ik heb deze week een hele bijzondere tijd gehad. En uh, ja, dat wil ik eigenlijk uh, met jullie allemaal gewoon gaan delen. Uh, ja, het mooiste, mooiste toch was van deze hele week... ...was dat ik samen met uh, John en Abner... ...de, uh, de, de, ja, de twee radiosterren hier, zeg maar... Uh, hebben we met een houten kruis. Dat was, was uh, idee van God aan John. En John zei uh, van nou dan ga ik een houten kruis bouwen. Als, als God het zegt dan doe ik het. En hij heeft toen een houten kruis gebouwd. En we staan dan in het centrum uh, van stad Enschede. En dat is gewoon echt zo fantastisch. Want, want je, je moet je voorstellen. Dan, dan, dan, dan, dan sta je daar. En er komen mensen op je af. En die zijn gewoon nieuwsgierig van wat doet zo'n kruis daar. En dan. Uh, ja dat, dat is. Dat is, dat is passie voor de zaak gewoon. Want dan, dan, dan kan je echt vertellen van wie jij kent. En, uh, ja, en de boodschap vooral was, was dat, dat, dat de Heer, dat Jezus, mijn deel is. En wat is dat nou, dat, dat, de, dat hij mijn deel is? Nou, dat, dat, is, dat is het beste uitleg aan de hand van uh, een verhaal dat mijn moeder altijd vertelde over uh, haar broer. En uh, mijn moeders broer die was nogal egoïstisch. En, uh, en, en, en, en die had altijd het idee dat hij tekort had. En die, uh, die kwam dan thuis en die vroeg dan... Uh, waar is mijn deel? En uh, waar, is, uh, waar is mijn stuk vlees? Waar is dit? Waar is dat? En... Uh, <laughs> En uh, waar is mijn zakgeld? En ga ze maar door. En dat was, dat was best wel grappig. dat uh, Toen ik dat verhaal hoorde. Dat is me altijd wel bijgebleven. En dan uh, hebben, hebben ze zoiets bedacht als een deelzak. Dus dan werd er aan het bed van, uh, van uh, mijn moeders broer werd aan een zak gehangen. En dan werd alle vlees, al het vlees, alle groenten, alle aardappelen. Alles van die dag werd er gewoon ingeflikkerd. En dat, dat, dat, dat, dat was het al zijn deel. En... Uh, en hoe moet je dat dan zien dat de Heer je deel kan zijn? Of dat, uh, dat, dat, ja, dat Jezus je deel kan zijn? Nou, Jezus, in, in Jezus kennen en in de aanwezigheid van Jezus zijn... of dat Jezus met je meegaat, dat is, dat is gewoon de ultieme zegen. Dat is gewoon allesomvattend. Dat is, dat is, ja, dat is mooi. En, en dan, dan ervaar je die blijdschap, die rust. En dat is, dat is uh, iets, iets dat je moet gaan leren kennen... Yeah.